Minister Rosentaal zegt dat hij alles heeft gedaan om de executie van de Iraans-Nederlandse Zara Bahrami te voorkomen. Alle diplomatieke middelen zijn ingezet en we hebben geen kans onbenut gelaten, zo zei hij. Ook andere lidstaten van de Europese Unie hebben zich volgens Rosentaal ingezet voor de zaak. D66-leider Pechtold opperde vanochtend dat Rosentaal mogelijk meer had kunnen doen, maar de minister spreekt dat met klem tegen. Roosentaal haalde in het NOS Radio 1-journaal nog eens fel uit naar Iran. Hij sprak van een barbaars regime. Volgens Roosentaal hoorde Nederland enkele uren voor de executie nog... dat het proces tegen Bahrami in volle gang was. Roosentaal heeft alle ambtelijke contacten met Iran bevroren... en Nederlanders met een Iraans paspoort wordt afgeraden naar Iran te reizen. In Egypte hebben demonstranten opgeroepen tot een algemene staking vandaag. Volgens de organisatoren moet het een landelijk protest worden... van miljoenen mensen tegen het regime van Mubarak. Afgelopen nacht hebben talloze demonstranten op het Tahrirplein in het centrum van Cairo de nacht doorgebracht. Ze begonnen al vroeg in de ochtend met demonstraties tegen de president. Ze zeggen dat ze pas weggaan als Mubarak aftreedt. Het leger is aanwezig, maar grijpt niet in. Voor morgen staat er een grote mars op het programma. Inmiddels zijn uit Egypte de eerste Nederlandse toeristen teruggekeerd. Vannacht zijn vliegtuigen aangekomen uit de badplaatsen Hurghada en Sharm el-Sheikh. Vliegtuigmaatschappij Transavia haalt vandaag met zeven extra vluchten ongeveer 1.500 Nederlandse toeristen terug uit Egypte. De ministers van buitenlandse zaken van de Europese Unie praten vandaag in Brussel over de situatie in Egypte. Het tv-programma Boer zoekt vrouw heeft opnieuw zijn eigen kijkcijferrecord gebroken. Gisteravond keken 5,2 miljoen mensen naar het datingprogramma op het platteland. Dat waren er 100.000 meer dan vorige week. In Indonesië is de zanger van de populaire popgroep Peter Pan... veroordeeld tot 3,5 jaar cel, omdat hij te zien was in twee seksvideo's. Ook moet hij een boete betalen van ruim 20.000 euro. De filmpjes waren volgens de zanger bij hem thuis gemaakt en waren gestolen van zijn laptop. Ze waren te zien op internet. In Indonesië gelden strenge antipornografiewetten. Volgens de rechter heeft bij de strafbepaling meegewogen... dat de zanger in Indonesië een publiek figuur is... en dat hij een voorbeeld voor anderen moet zijn... De zaak is in Indonesië geruchtmakend. Sinds juni vorig jaar is er op tv vrijwel onafgebroken aandacht aan besteed. Het weer nog vanochtend bewolkt. Vanmiddag af en toe zon. Middagtemperatuur iets boven het vriespunt. Morgen weer veel bewolking. In de loop van de middag regen. En in het oosten morgen kans op IJssel. En het wordt een graad of drie. ANWB-verkeersinformatie met nog 30 meldingen van files. 110 kilometer bij elkaar opgeteld. Ik pik even die bijzonderheden eruit. Dat is de A6 Lelystad Muiden. Daar staat voor de Hollandse brug nog 3 kilometer door een ongeluk. Maar de weg is weer vrij. En op de A13 Den Haag-Rotterdam. Tussen Delft-Zuid en Berkow en Roderijs 2 kilometer. Er is zojuist een ongeluk gebeurd. De is hier dicht. A17 vanuit Roosendaal naar Dordrecht. Tussen Zevenbergen en Moerdijk 4. En op de A20, hoek van Holland-Gouda. Tussen Rotterdam-Alexander en het knooppunt Gouwen, 6 kilometer door een ongeluk. Hier is de rechte rijstrook dicht. En staat een kapotte vrachtwagen op de A28. Vanuit Amersfoort naar Zwolle. Tussen knooppunt Hattermebroek en Zwolle Zuid 2 kilometer. Hier is de rechte rijstrook dicht. Sparen, beleggen of allebei?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 Goedemorgen, het is vijf minuten over negen. Het blijft onrustig in Egypte en dat is ook te merken op de beurzen. Daar gaat u zo meer over horen. Net als over de Nederlanders, die worden teruggehaald uit het land. Eerst maar eens naar het laatste nieuws over de protesten. Tot diep in de nacht hebben de demonstranten... op het centrale plein van Cairo gestaan. Hoorden we eerder al van onze correspondent Sander van Horen. Het wordt vandaag dan de zevende dag op rij van de demonstraties. En Sander is alweer op straat in Cairo. Sander, en het is ook alweer druk? Ja, maar nu is het eigenlijk de eerste dag uh, opmerkelijk genoeg dat het een beetje normaal is. Dat er fietsen staan op de bruggen over de Nijl. Normaal gesproken doe je er uren over om daar overheen te komen. De afgelopen dagen was het uitgestorven. En nu zie je weer gewoon dat mensen moeten wachten voordat ze van de brug af kunnen komen. Uh, dat ziet er goed uit. Wat ik nog niet zie trouwens, is politie. Aangekondigd was dat die vandaag weer de straat op zou gaan. Um, dat is uh, opmerkelijk, want er was een, een periode van... Uh, chaos en uh, mensen die hun eigen bezittingen moesten beschermen. politie zou daar wat aan kunnen veranderen. Dat zou het goede nieuws zijn. Het slechte nieuws is dat de bevolking slaas raakte met die politie. Omdat die redelijk gehaat wordt hier. En uh, afwachten, dus wat dat vandaag gaat doen. Maar goed, politie zie ik geloof ik nog niet op straat. Hmm. Bedekent het, want jij zegt, het is wat drukker weer op die brug. Gaan mensen bijvoorbeeld naar hun werk gewoon? Ja, zo mogelijk. Kijk, in het centrum uh, zeker, zijn er heel veel winkels dicht. In de wat rijkere buitenwijken. Zijn ja, er ook nog winkels dicht? Maar ja, uh, mensen zullen toch proberen naar hun werk te komen. En de kleine winkeltjes gaan ook steeds meer open. Want mensen moeten toch gewoon die dagelijkse benodigdheden kopen. Ja, een, een miljoenenstad uh, moet natuurlijk op een of andere manier gewoon doordraaien. Uh, het, het heeft natuurlijk, ik zeg wel, er staan files op de brug. Dat is ook wel zo. Maar het is natuurlijk bij lange na niet wat het op een normale werkdag zou zijn. Wat zie jij, Sander, van het leger? Uh, dat staat nog steeds rondom het plein. Vanmorgen was er ook weer een helikopter die laag boven het plein en bijgevolg ook laag over ons hotel uh, cirkelde. Um, dat leger dat houdt zich nog steeds op de achtergrond. Ik ben ook heel benieuwd wat ze vandaag gaan doen op het moment dat er weer politie op straat is of ze dan uh, nog altijd zo aanwezig zullen blijven. Ik denk het wel, want uh, we hebben het er al heel veel over gehad natuurlijk. Dat leger speelt zo'n cruciale rol in dit... Uh, ...in dit conflict, in deze situatie, dat ze zullen hun aanwezigheid willen laten blijven zien. En daarom denk ik dat ze wel op straat blijven. Maar goed, nogmaals, ze houden zich op dit moment heel erg rustig. En morgen wordt trouwens ook weer een cruciale dag. Want verschillende verschillende uh, satellietzenders melden op dit moment... ...dat er morgen weer een grote dag van demonstraties moet komen. Een miljoen mensen willen ze in Cairo op de been brengen. Uh, 80 miljoen mensen wonen er in Egypte. Maar goed, het blijft een substantieel aantal natuurlijk de druk... Die willen ze, met andere woorden, blijven houden op Mubarak af te treden. Want dat blijft toch altijd nog het doel. Want dan um, hoor ik toch uit jouw woorden, Sander, dat er echt geen weg meer terug is. Hè? Um, jij hebt ook met mensen gesproken. Is dat het gevoel dat ze hebben? Dat, dat is absoluut het gevoel. Kijk, een, een miljoen mensen in vergelijking op dit moment zijn het... Uh, op het centrale plein in Cairo nog een paar honderd. Dat zijn echt... De, de, de harde kern van de demonstranten, die daar uh, vaak al dagenlang ook s'nachts dus uh, verblijven. Dus je zult in de loop van de dag zien dat het aantal demonstranten weer toeneemt. Maar men heeft echt het idee: we zijn een weg ingeslagen. Die moeten we blijven volgen. En dus moeten we die druk op de ketel blijven houden. Door s'nachts. Het is maar met een paar honderd man op dat plein te blijven. Door elke dag weer in al die steden in Egypte de straat op te gaan. En door, en dat is dus het plan, morgen met een ongekend groot aantal mensen de straat op te gaan. Oké. Okay. Sander, dankjewel. Doe voorzichtig. Hoor je later op uh, Radio 1. En politieke onrust en mensen die de straat op gaan, daar worden financiële markten en beurzen zeer nerveus van. Vooral als het gaat om regio's die belangrijk zijn voor de economie of voor de aanvoerlijnen van grondstoffen. Europese beurzen, hoe gaan ze reageren op de gebeurtenissen in Egypte van het voorbije weekend? Gaan we vragen aan financieel redacteur André Meinema. Hij is op de redactie bij de Schermen van de Beurs. André, vrijdag zag je al op de aandelenbeurs rode cijfers. Hoe is de handel nu van start gegaan? Ook weer lager hoor, Met een tikje lager, niet zo gek veel. Zo'n half procent zowel in Amsterdam als op de beurzen van Londen, Frankfurt en Parijs. Ja, de Aziatische beurs dus in Tokio en Hongkong die zijn ook eh, lager gesloten vanmorgen. Niet zo gek veel, een half procent in Hongkong, een ruime procent eh, lager in Tokio. Ja, dus je merkt wel, bij de beleggers wel een, een zekere afwachtendheid, voorzichtigheid eh, en, en toch terughoudendheid wanneer het gaat om investeringen eh, in aandelen en dergelijke meer. De beurs van Cairo is natuurlijk gesloten, nog steeds gesloten sinds donderdag, duikelde toen flink omlaag. Uh, en die blijft denk, nog wel een tijdje dicht om paniek en schokken uh, te dempen. Uh, de andere regiobeurs die een beetje vergelijkbaar is... bijvoorbeeld de beurs van Dubai, van de Verenigde Arabische Emiraten. Zaterdag een dikke min, gisteren ook weer een min. Staat nu rond het slot van, uh, zo van, van, van gisteren, zo'n rond een half procent in het plusje. En er is natuurlijk heel veel zorgen, merk je wel, in de markt over. Bijvoorbeeld de oliekraan, de olieaanvoer. De olieprijs loopt weer op. Na twee weken geleden op een hoogtepunt van boven de 90 te hebben gestaan... Dus zijn we teruggezakt naar zo'n 85. En inmiddels staan we nu weer op zo'n 89 dollar voor een vat. Ja, en je merkt gewoon die onzekerheid als een stabiel land... wat Egypte was, zeg maar, instabiel wordt. Dat er allerlei dingen gaan en uh, staan te gebeuren. Dat is gewoon funest voor het vertrouwen op de financiële markten... en zorgt dus voor koersdaling en voor prijsstijgingen bijvoorbeeld in die olie. En is dat dan op breed niveau in, in alle opzichten? Krijgen alle koersen klappen of gaat het om bepaalde sectoren? Nou ja, het gaat meestal om, om wel bepaalde sectoren die in, bijzonder in het vizier liggen. Denk aan uh, bedrijven, uh, sectoren die grondstofgevoelig zijn of oliegevoelig zijn. Luchtvaart, uh, staalindustrie. Je merkt ook vaak flinke klappen bij financiële waarden. Want een land dat instabiel wordt, uh, dat heeft ook vaak uh, gevolgen voor de financiële positie van banken. Die hebben allerlei bezittingen uitstaan. Dus die kunnen ook wel flink geraakt worden. En je merkt bijvoorbeeld de vastgoed- en de projectontwikkelaars. We hebben dat de ellende gehad van een enige tijd terug in Dubai... waar men eigenlijk ja, op zwart zaad kwam. te dus zitten. geld van de overkant nodig had... En je merkt ook dat bijvoorbeeld dat soort aandelen van die, die vastgoed- en projectontwikkelaars... in Dubai, op de beurs van Dubai, flink uh, naar beneden kelderen. Mm. Aan de andere kant ook gezegd, hoor, beleggers grijpen vaak... dit soort gelegenheden mogen, uh, ook aan om misschien wat correcties aan te brengen... in de eigen portefeuille. We zijn natuurlijk de voorbije twee, drie maanden behoorlijk opgelopen... wereldwijd op de beurzen. En is dit misschien het moment om even wat gas terug te nemen... en uh, nog een keertje de aan, uh, aankopen te bezien. Ja, want ik wou maar zeggen, het belang van het Suezkanaal kennen we natuurlijk... maar de Egyptische economie stelt nou natuurlijk ook niet zo heel veel voor. Nee, Nee, dat is een hele, hele zwakke, hele kleine economie hè? 85 miljoen inwoners, maar met een, een, een bruto binnenlands product van 190 miljard dollar. Dat is nog, een, nog geen vijfde van de Nederlandse economie. Ze groeiden wel flink, hoor, het voorbije jaar met zo'n 6 procent. Dat was ook echt beter dan de voorbije jaren. Maar ja, dat heeft wel weer een superhoge inflatie opgeleverd. Zo'n 10 en meer zorg weer voor stijgende voedselprijzen. En dat is natuurlijk weer de aanjager geweest voor een deel dan van de volksopstand in Egypte. Dus... We kunnen zo bezien, economisch gezien, best zonder Egypte. Maar het is het land uh, in de regio waar nog enige besteste invloed is. De Amerikanen hebben daar behoorlijk wat geld in gestoken. Hebben Mubarak altijd met miljarden ondersteund. Ze zijn ook een belangrijke leverancier van, van graan en meel en sojabonen. Plus natuurlijk, uh, en dat is eigenlijk het allerbelangrijkste uh, in, in de ogen van de wereldeconomie... Suezkanaal. Uh, Egypte ja. heeft het Suitskanaal, dat is de snelweg, de slagader voor het transport van bijvoorbeeld olie. Nou, daar is alles nog open, alles is ook beveiligd, zegt Egypte. Er zijn ook nog geen annuleringen van redes die gezegd hebben, wij varen uh, voorlopig eventjes om via de Kaap van uh, Zuid-Afrika. Dan wel, we komen niet langs in het Suezkanaal. Maar als dat zeg maar zou gaan gebeuren, ja, dan zul je natuurlijk allerlei uh, enorme ontwikkelingen zien. En dat zal een veel grotere weerslag hebben dan op dit moment de rellen. Andere mijnen maar over de opening van de beurzen op deze maandagochtend. en de invloed van de demonstraties in Egypte. Ja, en het is inmiddels zo gevaarlijk in Egypte. dat uh, Nederlandse toeristen terug naar Nederland worden gevlogen. En dan gaat het niet alleen om steden als Cairo. Samira Adena werkt voor een touroperator, Sunweb, in Hukada. en draait over uur om iedereen weer naar huis te krijgen. Wij hebben uh, een, een plan opgesteld. en we hebben het uh, naar te horen gekregen. dat uh, alle Nederlandse gasten terug moeten naar Nederland. Uh, dus uh, wij hebben een, een soort uh, van plan opgesteld uh, hoe we dat gaan doen. Uh, wij hebben natuurlijk heel weinig contact met Nederland. Daar hebben jullie gisteren ook uh, veel van gemerkt. Want ik, uh, jullie konden maar heel lang niet te pakken krijgen, uh -huh. heb ik begrepen. Uh -huh. um, dus de communicatie was lastig. Um, gelukkig goed begeleid door de reisorganisatie. De en en uh, vanaf vandaag uh, gaan we terugvliegen. Er zijn vier vluchten uh, ingesteld... En uh, onze gasten gaan vandaag op de drie vluchten. En dinsdag gaan er, geloof ik ook nog enkele vluchten. Ja, er moet er veel gepraat worden om, om die gasten, om die toeristen over te halen? Um, we hebben ze natuurlijk ook al voorbereid. Hè? Ik woon hier alweer zes en half jaar. Ik krijg uh, veel mee ook van de lokale bevolking. We houden de, uh, de, uh, de, uh, de staatstelevisie goed in de gaten. Um, dus we hebben gasten eigenlijk al voorbereid. Dat het zo zou kunnen zijn dat het wel eens helemaal om kan slaan. Leuk vinden de meeste het niet. Maar er zijn ook gasten die ook midden in het geweld zijn terechtgekomen. en die heel graag eerder terug willen. Dus het is maar Want heel geschikt. Wat, wat hebben die meegemaakt? Die zijn in het geweld terechtgekomen um, vrijdagavond. Uh, hebben wij hebben vanaf vrijdag hebben we hier ook demonstraties gehad. Dat is uh, door de politie hard, aan, hard aangepakt. En uh, ja, dat was ook midden in het toeristische centrum. Uh, van, van Hergada Sakala en ook in de lokale wijk Dahar... werd er flink gedemonstreerd... en later ook uh, gevochten. En mijn gasten zijn daar per ongeluk in terecht gekomen... Ja. enkele van mijn gasten. Dus dat, dat was natuurlijk niet leuk. Je gaat niet op vakantie om, uh, hè, om je onveilig te voelen... of onprettig. Uh, hm. Ik ben blij met de beslissing, ja. moet ik heel eerlijk zeggen. Het is natuurlijk een, een, momenteel een hele gespannen situatie. Overal in het hele land... Ja. Vandaag wordt de politie ook weer ingezet, heb ik begrepen. En de politie is ja, niet populair, hè. Dat, dat is denk ik al duidelijk geweest hè, op ja. journaal. Ja. Het, leger, het leger is ook in Hokkaido. Is dat te merken? Ja, ja dat, is, dat is heel duidelijk te merken. Die zijn gisterochtend binnengereden... Um, dat doet de regering niet voor niets natuurlijk. Hè. Dat, dat geeft eigenlijk al aan dat, er een, een, ja, een, dat het uit de hand is gelopen, ook hier. Dat, ik heb dat nog nooit meegemaakt dat het leger binnen is gekomen. En zeker niet in Sjammar dat, uh, dat is gewoon in, in 30 jaar zo gekomen. Maar is geluk, wat wat zie je daarvan dan op straat? Je ziet... Uh, ja, ik, de meeste mensen, zitten, de gasten van mij, heel veel gasten van mij, zitten gelukkig niet. Uh, die zitten wat afgelegen. Ja. De grote resorts zitten wat afgelegen. Die krijgen eigenlijk niet zoveel mee. Maar het is dus echt gevaarlijk en u zegt tegen de Nederlandse toeristen... Dan, uh, ga weg als dat kan. Nou ja, het is weet je, als, als, als reisorganisatie, als, als, als woordvoerder van de reisorganisatie hier kan ik niet meer garanderen dat het veilig is. En gelukkig staat bij Sunweb de veiligheid altijd al hoog in het vaandel. Voorkomen is natuurlijk beter. Hmm. Weet, niemand weet wat er gaat gebeuren. Maar wat wel duidelijk is, is dat uh, president Mubarak uh, niet van plan is om op te stappen. Of in ieder geval nog niet. En uh, dan wordt de situatie eigenlijk alleen maar grimmiger. Nederlandse toeristen uit de toeristenplaatsen worden terug naar huis gerepatrieerd. We belden ook eerder deze uitzending met lise Molema. Molenma. Uh, u hoorde haar verhaal. Zij zit op het vliegveld van Cairo... en beschreef dat ze geen informatie, geen eten en voorlopig zeker geen vlucht krijgt. We hebben haar beloofd even met buitenlandse zaken te bellen, hebben we gedaan... maar het ministerie kon nog geen informatie geven... of er nog meer mensen vastzitten en of dat ze binnenkort hulp krijgen wordt vervolgd. Indonesië heeft al een tijdje een nieuwe anti porno en sinds vanochtend ook een eerste veroordeelde, een populaire zanger moet nu de cel in. Hoe dat zit, hoort u zo dadelijk. Is maar eens horen hoe het zit op de weg. Dennis, is het nog rustig? Ja, uh, nou, het gaat wel heel snel de goede kant op uh, nu, Lara. 25 files, 85 kilometer uh, in totaal. Er zijn nog wel een paar plekken... waar het nog steeds vastloopt door ongelukken. Zo staat op de A13 vanuit Den Haag naar Rotterdam... 4 kilometer file tussen Delft-Zuid en Berkel en Roderijs. De rijstok is dicht. En op de A20, hoek van Holland-Gouda... tussen Rotterdam-Prins-Alexander en Knooppunt-Gouwen... 6 kilometer door een ongeluk. Ook hier is de rechterrijstok afgesloten... Een kapotte vrachtwagen op de A28 vanuit Amersfoort naar Zwolle... zorgt voor twee kilometer file tussen knooppunt Hattem en, en Zwolle-Zuid. De rechterrijstrook is daar dicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. De Nederlands-Iraanse Zara Bahrami is afgelopen weekend in Iran geëxecuteerd... terwijl haar rechtszaak nog liep. Net als het diplomatieke overleg tussen Nederland en Iran. Daarop kwam er kritiek op de minister van Buitenlandse Zaken, Uri Rosenthal. Hij zou niet genoeg gedaan hebben... Rosenthal verzekert ons dat hij alle middelen heeft ingezet om Zahra Bahrami te helpen. Op vrijdag laten de Iraanse autoriteiten ons expliciet weten dat er uh, nog volop wordt gewerkt in het strafproces. Een paar uur later wordt mevrouw Bahrami opgehangen. Dat is, dat, is van een, dat is totaal buiten alle... ...proporties van wat je in een beschaafde wereld mag verwachten. En dat is ook de reden waarom wij uh, hele harde maatregelen hebben genomen... Uh, ...onmiddellijk uh, tegen uh, Iran. Toch willen we graag met u even een reconstructie maken, meneer Rosenthal... Van het, uh, uh, ja, het, naar het uiteindelijke moment toe dat mevrouw Bagrami is opgehangen. Want een cruciaal moment lijkt toch te zijn 13 december 2010. Uh, het moment waarop uh, de Iraanse minister uh, Motaki niet heeft mogen bijtanken in Nederland. Uh, waarop vervolgens de afspraak die uh, er was met Motaki is afgezegd. Uh, als we kijken naar die hele reconstructie van het moment uh, van het hele proces... dan lijkt dat toch cruciaal te zijn. Heeft u dat gevoel ook? Nee, dat gevoel heb ik absoluut niet. Want uh, er zijn uh, daarna ook nog allerlei contacten geweest. Um, en uh, laat, ik, laat ik ook zeggen, waar, waar, waar leven we op het moment dat men een mensenleven zou willen ruilen voor een olie. Maar He, heeft u, had, u toch misschien, geen, had u op dat moment geeft... misschien toch er alles aan moeten doen om in gesprek te blijven met, uh, met Iran?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 Uh, anderen, ook niet naar journalisten, uh, daar heb je stille diplomatie voor. Want hoe vaak, en... dat kunt u nu misschien wel uitleggen... hoe vaak heeft u daarna, nadat, uh, na die 13 december 2010... toen dat gesprek werd afgezegd... hoe vaak heeft u toen nog contact gehad met de Iraniers? Mevrouw, dat is tientallen keren geweest. Dus uh, men, men, moet, men moet goed begrijpen dat we hier te maken hebben... met een, met een vorm van, van diplomatie die... Uh, uh, die voor een belangrijk gedeelte dus langs de discrete lijnen verloopt. En daar is ook alle reden voor. Want we hebben niet alleen te maken met, uh, met de problemen voor mevrouw Barami. Er zitten een aantal mensen, Nederlanders met Iraanse nationaliteit... zitten er in Iran in de gevangenis. En dit regime is zo barbaars dat je zelfs moet, uh, moet uh, denken voortdurend aan hun lot. Dat is waar we mee te maken hebben. Uh, mevrouw Barani is opgepakt. Ze is uh, vervolgens is er een aanklacht geweest op drie punten. Uh, daarover hebben wij geen enkel contact met de Iraanse uh, uh, justitie uh, kunnen hebben, uh -huh. omdat Iran van af van heeft gezegd dat ze niets met Nederland te maken hadden. Consulaire bijstand is continu uh, uh, geweigerd. Uh, we hebben hier te maken met een regime... dat, dat toch wel uh, verre alle normen van de beschaving overschrijdt. En dat was uh, onze minister van Buitenlandse Zaken, Uri Rosenthal. Meer over uh, Sarah Bagrami en haar executie... vindt u op onze website nos.nl. Tien voor half tien geweest. U luistert naar het NOS Radio in journaal. Brengen, geluk. De koningin, oh, je is is niet stuk. koningin, laat ik eerst even vertellen wat er over gaat. Koningin is vandaag koningin Beatrix. 73 wordt zij en daarmee is zij bijna de zittende, de oudste nog zittende vorst. Maar Mark Robin Visser ziet graag een troonswisseling... al was het alleen maar vanwege de beker. Ja, dat, nou, eh, dit klinkt misschien als een glasbak, maar dat is het niet. Want dit zijn allemaal bekers van de, eh, vereniging, de, de oranje vereniging in Katwijk aan de Rijn... En ik ben de hele ochtend op zoek geweest naar de beker... die ik ooit als elfjarig jongetje, ik denk dat ik zo oud was... op de basisschool, op de lagere school kreeg. En we hebben hem gevonden, meneer Hulmer. Ja, geweldig, hè? <laughs> Ja, ik heb hem nog dubbel ook. Echt waar? Dus u mag hem houden voorbij? Ik mag hem hebben. Je mag hem hebben. Het is een witte beker, luisteraars, waar op de ene kant een wat korrelige zwart-wit foto van koningin Juliana... en aan de andere kant een korrelige foto van koningin Beatrix. En dit gaat dus over toen Beatrix koningin werd in 1980. En het wonder boven wonder, het is echt waar, zo heb ik het ook onthouden, op de bodem staat Made in England. En dat vond ik zo raar toen ik op Engels begon te begrijpen. Ja, dat is de enige die we hebben uit Engeland natuurlijk. Of die daar gemaakt is. De rest is allemaal in Nederland gemaakt. Ja, dat uh, heb ik dan weer. Ja, dat hebben we weer. Ja, toevallig. <laughs> nou, ik heb er nog eentje van mij. ze plaats in de verzameling zitten. Dus dat is wel mooi. Uh, jullie hebben hier een prachtige collectie. Meneer Paats is eventjes gekomen van de Alfense Oranjevieringen. Die staat hier likkebaardend rond te kijken. Ja, dit dit is... hebben jullie niet, hè? Nee, dit hebben we die... bekers en die... andere snuisterijen. Dit, dit is een geweldige collectie met, met mooie bekers, mooie boeken... Foto, foto's. Nee, het is geweldig wat ja. ik hier zie. Ja. Meneer Paat heeft een prachtig oranje strikje om. Ja, speciaal, voor de gelegenheid. Voor de gelegenheid. Speciaal voor deze dag. Wat gaat u nog meer doen vandaag? Ik ga straks weer hard aan het werk. Oh. Uh, want er zijn geen activiteiten vandaag. Dat dus, wil ze uh, niet, hè? Dat wil zij niet, hè? Nee, maar we hebben daar ook geen tijd voor. Wij concentreren ons helemaal op 30 april... De enige activiteit die ik vandaag gedaan heb was uh, de vlag ophangen vanmorgen... voordat ik hier naar heen ging. Mocht dat al, want en, het mag bij daglicht pas, hè? Dat klopt, en ik hoorde dat ook uh, Michel uh, zeggen vanmorgen. <laughs> maar uh, ik moest hier ook op tijd zijn, dus ik denk, nou, ja. uh, één keertje mag wel. Ja, dan hebben we toch hier in Katwijk aan de Rijn... een klein probleempje bij de Oranje Vereniging, ja. want de vlag staat hier klaar. Prachtig, uh, helemaal uh, zonder vouwen enzovoort, maar meneer Hulmer... Ja, helaas. Uh, er is iemand die heeft uh, de houder van de vlaggenstok weggehaald. Vandaar dat ik hem helaas niet kan, uh, <lacht> kan ophangen. Maar aan de andere kant, thuis hangt hij wel al. Dus die heb ik al van... Uh, net zoals meneer Paas dus... Uh, U kunt wel even een uurtje gaan buiten staan zometeen. Ja, een, ja. <lacht> een beetje zwaaien. Dat lijkt me een beetje te veel overgeven van het goede. Zeg, heren, nu wij het uh, toch over het koningshuis hebben... Uh, ja, wordt, het niet eens, zou, wordt het tijd voor een nieuwe beker? Ik weet niet of het uh, heel oneerbiedig is... om dat op de verjaardag van de koningin te bespreken... maar. Nee, wat denkt u, meneer Paat? Nou, er is ieder jaar tijd voor een nieuwe beker... als je kijkt uh, dat uh, dit element toch ook een commerciële invalshoek ja. heeft. Maar u begrijpt uh, wel wat ik bedoel, hè? Uh, ja, ik begrijp wel wat ik bedoel. De koningin, is het oudste staatshoofd nou, straks wat we ja, in Nederland ooit uh, ja, hebben gehad? dat, dat klopt. Uh, het is nog niet helemaal zeker uh, wanneer het moment is van dit jaar... want ook in de geschiedenis zie ik nergens staan... welke maand Willem III, uh, 73 is, uh, is geworden. Ja. Uh, maar goed, uh, we geven uh, de koningin uh, voorrang wat mij betreft. Uh, maar het tijdstip van een nieuwe beker, ja, daar hebben wij gelukkig niks over te zeggen. Dat is alleen aan hare majesteit om dat te bepalen. En wij wachten rustig af. Wij wachten rustig af en feliciteren de majesteit ondertussen met haar 73ste verjaardag. Absoluut. Uh, ja, en dan verder, uh, 30 april. Wij kijken hier nog eens eventjes rond naar prachtige tegels en andere gedenk... Toestanden. Meneer, meneer uh, Hulme wijst hier nog wat aan. En het Wilhelmus ligt hier. Ja. Laatste vraag. Ik hoorde dat sommige regionale omroepen weer terug de felicitatie met het Wilhelmus willen invoeren. Moet de NOS dat ook gaan doen? Of was dit ook wel goed? Dit was ook wel goed, denk ik. ik denk Dat vond ik eigenlijk ook wel. Meneer Paat, wat vond u? Ja, daar ben ik het helemaal mee eens Ik aan vond het ook leuk. Ik ben heel blij met mijn beker. Doepie doepie. Blij als een kind, Mark Robin Visser. Met een beker van de laatste troonswisseling En wil degene die de houder van de vlaggenstok van de Oranje Vereniging van Katwijk aan de Rijn heeft meegenomen, die onmiddellijk terugbrengen. Of zich even melden bij de NOS. NOS Radio 1 op Twitter bijvoorbeeld. Heel Indonesië keek vanochtend met spanning naar een rechtszaal in Bandung. Daar werd Ariel, zanger van een van de populairste popgroepen van het land... veroordeeld tot 3,5 jaar cel, omdat dit te zien is in seksvideo's. De eerste veroordeling is dit onder de nieuwe anti-porno wet van Indonesië. We schakelen met onze correspondent Michel Maas in Jakarta. Michel, eerst maar eens even naar deze man. Um, wie is het en wat heeft hij gedaan? Uh, ja, hij is dus de zanger van de popgroep Peter Pan en dat is een van de populairste groepen van Indonesië. En wat hij gedaan heeft is, uh, hij heeft met zijn mobiele telefoon opnames gemaakt uh, terwijl hij seks had met uh, twee beroemde uh, Indonesische uh, uh, sterretjes. En uh, die filmpjes die zijn op een gegeven moment door een ongelukje op het internet terecht gekomen. En hmm. dat is eigenlijk alles wat hij gedaan heeft, het, uh, het verspreiden van die filmpjes, dat is gebeurd door iemand die toevallig zijn computer in handen heeft gekregen. En ja, daar kon hij dus niks aan doen. Hmm. Het sterretje is Michel. Ja, heel Indonesië, Laren zei het al, um, uh, die kijkt ernaar. Hoe is dan de sfeer bij de rechtszaak? Nou, bij de rechtszaak was de sfeer ontzettend gespannen, want uh, binnen zaten allemaal zijn uh, fans, zal ik maar zeggen, en, en ook supporters die allemaal vinden dat hij moet worden vrijgelaten. En buiten stonden honderden demonstranten, uh, radicale moslims... die al maanden de rechtszaak uh, volgen en demonstreren... voor een zware straf voor deze ABL. Er wordt nu, er wordt een voorbeeld gesteld, hè? kan ik maar zo, uh, zo indenken, op deze manier. Ja, daar lijkt het wel op, want... Uh, de, rechtbank zelf zei eigenlijk al dat hij, de rechter zelf zei eigenlijk al dat hij niks had om hem op te veroordelen. Want uh, hij moest toegeven dat wat mensen in hun privéleven doen en uh, in hun eigen huis. Uh, daar, daar kun je ze niet voor veroordelen. Zeker niet op grond van deze wet. Maar omdat Ariel een publiek figuur is. En, uh, zou hij toch aan andere maatstaven moeten voldoen. Nee. En hebben ze hem veroordeeld. En 3,5 jaar. Ja, het, uh, het, het is niet niks. Het is een uh, fikse veroordeling. Ja, maar zijn ze dan geïntimideerd door de aanwezigheid van die, van die radicale moslims, denk je? Ja, dat is best mogelijk, want die moslims die waren er dus altijd, bij elke zitting, met honderden tegelijk. Ze blokkeerden de toegangen tot de rechtszaal, ze, ze schreeuwden leuzen via grote luidsprekers die goed te horen waren in de rechtbank. En ja, ze dreigen ook dat ze door zullen gaan totdat deze Ariel echt een zware straf heeft gekregen. En uh, dus ze zullen de zaak blijven volgen, ook als hij een beroep gaat. En dat is heel intimiderend. De rechters, als die hem vandaag zouden hebben vrijgesproken... die, uh, die wisten dat ze ervan op aankonden... dat er dan uh, grote ongeregeldheden zouden losbarsten. En misschien hebben ze dat ook niet willen riskeren. En gedacht van, nou, we geven hem iets minder... dan de officier van justitie heeft gevraagd, want die eiste vijf jaar. En... Uh, aan de andere kant geven we hem toch net genoeg om te zorgen dat uh, die uh, dreigende moslims daar buiten een beetje okay. tevreden zijn. dan kan ik me voorstellen dat iedereen in beroep gaat. Iedereen gaat inderdaad in beroep. De uh, advocaten van Ariel hebben gezegd dat ze doorgaan, want ze vinden dat hij moet worden vrijgesproken. En ja, de, de officieren van justitie die willen voldoen aan de eisen van de radicale moslims buiten. En die vinden dat hij toch minstens eigenlijk wel vijf jaar en misschien zelfs twaalf jaar zou moeten krijgen. Zo. Michel Maas, dankjewel. Half tien, einde van dit NOS Radio 1-journaal. Hele dag, nieuws op Radio 1 vanaf half vijf... met Tim Overdieke en Lucella Carasso. En vanaf nu met Carl-Johan de Zwart bij de KRO. Goedemorgen Nederland. Goedemorgen, Goedemorgen, Goedemorgen Marcel. Ja, kunstheupen en kunstknieën zijn natuurlijk vooral bedoeld... om het leven van de patiënten aangenamer te maken. Maar chirurgen kijken vooral vaak wat het beste is voor hun eigen portemonnee. De gemeente Den Haag wil strenger optreden... tegen kansloze en onwillige werkloze Oost-Europeanen. Dat blijkt uit de nieuwe integratienota van wethouder Marnix Noord... en de hoogste bergen op alle continenten. Heeft hij met Wilco van Rooijen. Hij is net terug van zijn laatste expeditie naar Antarctica. En daarover komt hij vertellen: over zijn belevenissen. Dit en meer straks in KRO. Goedemorgen, Nederland, na het nieuws van half tien met Jan van de Putten. Radio 1 Het NOS-journaal. Minister Rosenthal zegt dat hij er alles aan heeft gedaan om de executie van Zagra Bahrami te voorkomen. Vrijdag hoorden we uit Iran dat het strafproces nog bezig was en zaterdag was ze opgehangen. In het NOS Radio 1-journaal sprak Rosenthal van een barbaars regime dat anderen misleidt. De inspectie van Waterstaat gaat de komende drie maanden alle rangeerterreinen extra controleren. Aanleiding is de brand in een aantal goederenwagons op rangeerterrein Kijfhoek in Zwijndrecht eerder deze maand. De inspectie stelde vast dat de documenten die bij de wagons hoorden niet allemaal klopten. Metogers in Egypte hebben opgeroepen tot een algemene staking vandaag. Het moet een landelijk protest worden om president Mubarak te dwingen af te treden. De eerste Nederlandse toeristen zijn uit Egypte teruggekomen. En Transavia heeft zeven extra vliegtuigen gestuurd om 1500 Nederlanders terug te halen. Filmcomponist John Barry is overleden. Hij schreef muziek voor elf James Bond films. En verder films als Midnight Cowboy en Born Free. Hij won vijf keer een Oscar. John Barry was 77. En Boer Zoekt Vrouw heeft hier een kijkcijferrecord gebroken. Gisteravond waren er 5,2 miljoen kijkers. Dat zijn er 100.000 meer dan vorige week. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. AMB verkeersinformatie. Er staan nog 12 files. Ik pik even de bijzonderheden eruit. Dat is allereerst de A13 richting Rotterdam. Tussen Delft-Zuid en Beko en Rode reis 5 kilometer door een ongeluk. De weg is weer vrij. En op de A28 vanuit Amersfoort naar Zwolle staat nog steeds een kapotte vrachtwagen. Tussen knopend Hattemerbroek en Zwolle-Zuid 3 kilometer file. En is de rechter reist ook dicht. Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen Nederland. Karel johan de Zwart. VVD wil misstanden rond kunstheupen en knieën aanpakken. Stuur onwillige kansarme Oost-Europeanen desnoods terug naar huis, zegt Haagse wethouder. Na 37 jaar een nieuw onderzoek naar de dood van de Chileense president Salvador Allende. En het ochentumeur van Henk Westbroek. Het is drie minuten over half tien. Dit is KRO Goedemorgen Nederland. Marielle Beers is vanochtend in Putten. Waar ze in de, in, de, in de tuin van de kapper bezig zijn met opgraven. En het zou volgens een anonieme tip gaan om de resten van een soldaat uit de Tweede Wereldoorlog. Een Duitse soldaat. Ik ben benieuwd. Reacties en vragen kunt u kwijt op goedemorgennederland.nl Er is geen onafhankelijk keurmerk voor orthopedische rug-, knie- en heupimplantaten. Implantaten worden bij patiënten in de praktijk getest... zonder dat ze weten dat het om experimentele geneeskunde gaat. Dat blijkt uit de uitzending van Caro Reporter van afgelopen weekend. Als er een nieuw uh, implantaat op de markt komt... dan is het weinig afgezet tegen een goed bewezen implantaat. Een nieuw implantaat dat kan op de markt gebracht worden... Uh, zonder dat er een heel goed rigide onderzoek gedaan is waarbij het vergeleken is met de zogenaamde gouden standaard... of een implantaat waarvan we al langer weten dat het goed werkt. Goedemorgen, Anne Mulder, woordvoerder gezondheidszorg... voor de VVD in de Tweede Kamer. Goedemorgen. Nou, nieuwe implantaten zonder dat enige keuring uh, gewoon inbrengen... bij onwetende patiënten. U heeft die uitzending van Reporter ook gezien. Wat vindt u daarvan? Ja. Ik heb het gezien. Ik ben uh, zeer geschrokken. Het is triest om te zien dat mensen naar het ziekenhuis gaan om uh, beter te worden. En dat ze naar buiten komen uh, met een uh, verlamd been en in een rolstoel. En ik kan me de woede en het verdriet van de mensen goed, goed voorstellen. En hoe kan het dat dit zomaar ja, mogelijk is? Ja, die vraag heb ik ook. Want ik zag de uitzending. Een aantal uh, heupen en protheses worden ingebracht... Een aantal orthopeden, terwijl andere orthopeden zeggen, dat hebben we net ook kunnen horen bij het fragment, ja, ze werken helemaal niet. Dus blijkbaar is de beroepsgroep niet in staat om gezamenlijk te bepalen wat nou kwaliteit is en wat niet. Nou hebben wij in dit land alles geregeld. Alles ligt zwart op wit, uh, keurmerken, uh, nou ja, er zijn overal regels voor. En dit is dus gewoon een helemaal braakliggend terrein. Ja, daar lijkt het wel op. En er moet ook dus uh, snel wat aan gebeuren. Om te beginnen moet de beroepsgroep zelf eens met z'n allen om tafel gaan zitten. Ze hebben een wetenschappelijke vereniging. Van wat zijn nou uh, prothese, protheses die werken en welke uh, niet. En als de beroepsgroep dat niet uh, kan of niet snel kan... dan uh, ligt daar een taak voor de, voor de overheid. Nou, dat gaat een, ook gebeuren, ja. hè? Ja, nou heeft de Want... Nederlandse Vereniging voor heel kunnen... Hè? maakt vandaag ook nieuwe kwaliteitsreisen bekend... die aan chirurgen worden gesteld. Nou, dan mm -hmm. lijkt me dit toch een puntje om even mee te nemen. Ja, als ik erin was zou ik dat zeker doen. En wat gaat u doen? Ik ga dit uh, deze week uh, aan de orde stellen in de, in de Tweede Kamer. Van, hey, hoe zit dat nou precies met het toezicht op uh, protheses? Want het kan niet zo zijn dat mensen uh, slechter het ziekenhuis uh, uitkomen dan dat ze erin gaan. En dat komt op termijn, dat gaat het kabinet voorstellen, een onafhankelijk kwaliteitsinstituut. En ook dat instituut kan toezien op de kwaliteit van de protheses. Maar hoe kan, het, hoe kan het nou dat er niet gewoon al wel gewoon een keurmerk is? Ja, dat vraag ik me ook af. En ik vraag me ook af waarom artsen elkaar niet scherp houden. Als de ene arts zegt het werkt wel en de andere zegt het werkt niet, ga dan gezamenlijk om tafel zitten en neem als arts je verantwoordelijkheid. Nou ja, gezamenlijk de vraag is of dat het beste is. Uh, uit de reporteruitzending bleek verder dat er contracten uh, worden gesloten... Hè, tussen medisch specialisten en producenten van nieuwe protheses. Uh, waar overigens ook uh, ziekenhuizen zelf van profiteren. Omdat ze dan die protheses weer met korting kunnen krijgen. Ja, dat is toch een hele rare gang van zaken. Ik heb het ook gezien, hè, dat de artsen die, die sluiten een contract met een fabrikant... Uh, verdienen daar dus geld aan... En uh, ja, dan schrijven we dan ook of gebruiken we dan ook de protheses van die fabrikant. Ja, dat zijn dubbele uh, petten. Uh, terwijl een arts heeft maar één belang en dat is het belang van de patiënt. Dat nou, blijkbaar niet. Aan. Ja, uh, blijkbaar ja, is het belang niet... van zijn eigen portemonnee groter. Ja, nou, ook dat moeten we tegengaan. En wat er heel snel moet komen, is, uh, is doorzichtigheid, transparantie en een register waarin precies staat welke artsen contact hebben met welke fabrikanten op zichzelf is het niet slecht als een arts contact heeft met de fabrikant. Dan worden die producten beter van, zo weet die arts ook welke technologie beschikbaar is. Maar zodra een arts gaat verdienen aan die technologieën, ja, dan zijn er twee petten en dat moet gelijk doorbroken worden. Ja, blijkbaar is dus die praktijk, werkt dat door... gewoon niet goed nu? Nee, dus moet er doorzichtigheid komen. Er moet een register komen van artsen en de contacten die ze hebben met fabrikanten. Dat gebeurt al bij de farmacie, bij de medicijnen. En dat moet hij ook uh, naar de instrumenten toe. Ja, patiënten die een meer ingewikkelde operatie nodig hebben, zoals uh, bij scoliose, staan twee jaar op de wachtlijst. Artsen kunnen in die tijd ook drie kunstheupen inbrengen. Ja, dat krijg je dan? Marktwerking ja. in de zorg? Ja, dat is uh, scoliose is inderdaad een uh, aandoening aan de wervelkolom. Die is uh, uh, gebogen en die moet hersteld worden. Het gebrek, er wordt gezegd, ja, dat komt door marktwerking in de zorg. Nou, ja, het gaat om geld verdienen. Niet. Ja, ziekenhuizen doen dat niet omdat ze er niet genoeg aan verdienen. Ja, maar het komt juist door een gebrek aan marktwerking, omdat er een vaste prijs is vastgesteld, uh, waar ziekenhuizen niet boven mogen, ja, mogen, uh, de rekening, een rekening mogen indienen, krijgen dat de ziekenhuis dat niet meer doet. Dus wat er snel moet gebeuren, is dat er meer vrije prijzen komen in de ziekenhuizen. En, als, en, en dan zullen we zien dat dit soort operaties wel doorgang vinden. Maar kun je Op dit, toch, ja. maar kun je dit toch ook niet zien als een uitwas uh, van die marktwerking in de zorg... waar een partij, de VVD, een warm voorstander van is? Juist niet. Dit ontstaat omdat er budgettering is in de zorg. Er zijn vaste bedragen, er is een vaste prijs... en daardoor is het voor een ziekenhuis niet rendabel om een operatie te Dus het moet eigenlijk gewoon allemaal duurder worden? Nee, je moet de prijzen vrijgeven. Daar kunnen zorgverzekeraars daar met uh, ziekenhuizen over onderhandelen. En dan komt er vanzelf een, uh, een prijs uit waarvoor ziekenhuizen het weer gaan doen. Ja, is dat niet dus wat dit is makkelijk juist gedacht? Een gebrek. Nee, dit is juist een gebrek aan concurrentie en marktwerking in de zorg waardoor dit ontstaat. Omdat er vaste budgetten zijn nu die niet overschreden mogen worden. Ja, maar het is heel simpel. Uh, chirurgen plaatsen liever drie kunsthoten, want daar verdienen ze gewoon meer aan. Dus er ja, moet dus geld moet... verdiend worden. En dat is ja, marktwerking. Dus... Ja, dus moet de prijs voor die andere operatie omhoog. En dat mag nu niet, omdat er een maximum tarief is vastgesteld. Dus dat lijkt heel netjes, zo hou je de kosten laag... maar het gaat de kosten van de kwaliteit. Dus is er juist meer. Ja, dat klinkt misschien vreemd, maar ja, er is wel, meer ja. marktwerking voor nodig... omdat nu de prijzen vaststaan. Goed, de vraag is dan wat nu? Wat verwacht u concreet van, uh, van de minister, uw partijgenoot trouwens? Ja, ik, uh, ik ga het ook uh, vragen van wanneer kunnen er nou vrije tarieven komen... voor dit soort uh, operaties. Vergelijk het maar met een bakker. Hè. Als een bakker uh, een brood mag aanbieden voor maximaal 10 cent... zal er geen bakker meer brood bakken. Nou, dus moeten die prijzen omhoog kunnen gaan. Die moeten dus vrij worden. Dat ja, dat of hij lichter... gaat heel veel goedkopere broden bakken. Zodat hij toch aan ja, zijn geld komt. Die, ja, maar die zijn dan vaker van slechte kwaliteit. Ja, en, oh, en ze gaan de kosten van de gezondheidszorg opjagen. Uh, dat lijkt zo, maar als je concurrentie krijgt... We zullen uh, partijen elkaar ook in de gaten houden. Want als je mag kiezen naar welk ziekenhuis je gaat... dan kies je het ziekenhuis met de beste kwaliteit voor de laagste prijs. Men kan niet onbeperkt de prijs verhogen... want dan gaat iemand anders naar een ander ziekenhuis. Maar bent u dan niet, uh, verwacht u niet te veel van consumenten of patiënten in dit geval... dat die precies weten waar ze wat kunnen krijgen? Men wil gewoon een kunstheup en je gaat daar dus ja. bij zijn de ziekenhuis. Ja, het zou, patiënten hebben daar een rol in. Maar ook zorgverzekeraars, die doen dat ook. Een aantal zorgverzekeraars zegt bijvoorbeeld op het gebied van kanker... Kies hij nou dit ziekenhuis? Want dat is uh, goed. Dus ook zorgverzekeraars moeten hun verzekeren bij de hand nemen in het zorglandschap om te vertellen van hé, hey, daar krijg je goede zorg. Dus ook zorgverzekeraars hebben uh, een rol hier. Goed, we zullen het zien. U gaat in ieder geval vragen stellen, kamervragen stellen. Bedankt Anne Mulder, woordvoerder gezondheidszorg voor de VVD in de Tweede Kamer. Graag gedaan. Ranking de nieuws. De vraag van vandaag. Iedere dag behandelen wij een vraag naar aanleiding van nieuws dat u in het bijzonder interesseert. Files door een gekantelde vrachtwagen komt bijna dagelijks voorbij in de verkeersinformatie. Een luisteraar vraagt zich af hoe zo'n zwaar voertuig, toch meestal op rechte snelwegen, hoe die zo vaak kunnen kantelen. Het antwoord wordt gegeven door Pieter Sierad, directeur van Transport en Logistiek Nederland. De belangrijkste oorzaken van ongevallen waarbij vrachtauto's betrokken zijn... zijn toch vaak de rijstrookwisselingen van vracht- en personenwagens... En je moet je voorstellen dat als een, een personenwagen uh, snel voor een vrachtwagen komt... dat die vrachtwagen dan uh, geen tijd meer heeft om, uh, om af te remmen... omdat ja, die remweg nu helemaal groter is. Ja, en wat doet een vrachtwagenchauffeur? Die wijkt uit. En doordat hij toch zwaarder beladen is... is dat vaak het gevolg dat zo'n vrachtauto auto kantelt. En als we naar de echte cijfers kijken... dan, dan praten we ongeveer over gemiddeld twee à drie kantelongevallen per week. Nou, wij nemen als sector natuurlijk zelf ook onze verantwoording... om dat te verbeteren, scholing en begeleiding van bedrijven. Want we willen die percentage zeker nog naar beneden brengen. Maar ik herhaal nog eens dat, dat ruim twintig keer meer ongevallen... zonder dan met de vrachtauto's gebeuren. En, en het vrachtverkeer is in de loop van de afgelopen decennia ook steeds veiliger geworden. En Nederland staat op de tweede plaats als het om de verkeersveiligste landen in Europa gaat. Aldus Pieter Sierad, de directeur van Transport en Logistiek Nederland. Als u een vraag heeft bij het nieuws, kunt u ons mailen. Goedemorgen Nederland@kro.nl voor uw minuut. Ranking the news. Gaan we terug naar Putten. Naar de opgraving van een dode Duitse soldaat met Marielle Beers. In het centrum van Putten, hier bij de kapsalon, uh, ze hebben daar wel een soort van schermen voor gezet. Maar je kan er net boven een kraantje zien en het lijkt eigenlijk alsof er een gewone verbouwing aan de gang is als je het zo ziet. Maar ja, je, je merkt dat er iets bijzonders aan de hand is, want half Putten komt hier uh, voorbij, hè? Ja, nou ja, half, maar niet iedereen weet waar het is natuurlijk. Ja. Oh, want uh, ik spreek hier met uh, onder andere uh, Gert van Omseler uh, van de stichting uh, uh, Oktober 44. Uh, het is wel iets wat leeft. Ja, we zijn ook heel benieuwd natuurlijk, of er wat ligt. Ik bedoel, er gingen zoveel, zo lange tijd die geruchten. We dachten van, nou ja, nu moet er maar gebeuren. En ze zijn nu druk bezig, ik ben benieuwd of er wat ligt. Maar ze hebben het wel een beetje stilgehouden? Ja, ze hebben het heel stilgehouden. En, oh ja, ik, ik hoorde van het weekend waar het was, dus ik reed er vanmorgen in één keer heen. En uh, ja, vroeger stond hier een, een houten schuur. En hij zou dan in die schuur begraven moeten zijn. Want het gaat om een Duitse soldaat? Het gaat om een Duitse soldaat, en ik... Ja, je zou haast denken dat hij door het verzet geliquideerd is en daar begraven is. Nou denken we bij Putten allemaal aan die verschrikkelijke tragedie, hè? de, de, de, de razzia's, de, ja. de, wat er in oktober 1944 ja. gebeurd is. Heeft het er iets mee te maken? Nee, nou, ik denk het niet. Het heeft daar niks mee te maken. Nee. Nou, die Duitsers die toen hier waren, er zijn ongeveer 2000 man geweest, die hebben hier maar één of twee dagen geweest en die zijn ook gelijk weer weggegaan. Maar de aanleiding was natuurlijk een, een mislukte aanslag op ja. Duitsers door het verzet... Klopt, maar hier zat heel veel verzet. Mijn opa zat zelf ook in het verzet en je had hier allemaal groepjes van de mannen vier. En vaak kenden ze elkaar ook niet eens. En ja, een van die zes mannen, mijn opa heeft ook een, een, een, een twee of drie duitsers doodgeschoten destijds. En dat hebben er meer gedaan natuurlijk. Want deze Duitser ligt hier dus al meer dan 65 jaar, als hij er ligt. Als hij er ligt, ja. En het kwam allemaal aan het rollen doordat er iemand belde naar misdaad anoniem. Ja, dus ja. Iemand heeft gebeld, misdaad anoniem, van er ligt hier een Duitse soldaat. Nou ja, dan zou het haast een, een familielid kunnen zijn van een verzetsman. Dat zou je denken. En dat je dan ook niet gewoon naar de politie gaat, maar dat je dan ook nog anoniem belt. Dat betekent toch wel dat er nog steeds een taboe op ja, sommige mensen... Uh, ik hoorde net ook uh, van als mijn vader had gedaan zo hebben, zou ik het nooit gezegd hebben. Wijze van spreken, ja, ja. Misschien heeft hij, hij ook wel zo gedacht. Want is het nog iets wat leeft in Putten? Ja, je hebt natuurlijk ook mensen die zeggen van nou laat hem liggen, weet je wel. Dat, dat wordt toch altijd gezegd, maar... Naar Duitsland? Ja, zijn in Putten van de Razzia zijn er nog drie à vier families die niet weten waar hun vader begraven ligt. Waar hij omgekomen is. En als je ziet hoe dat soort families daar nog mee worstelt. Dan denk ik van als je de andere kant gaat bekijken van die man die moet gewoon terug naar Duitsland. Klaar. Want uh, in de oorlog, we hadden het er net al even over. In, in oktober 1944 is er een aanslag geweest door het verzet op een Duitse auto. Dat is niet Klop. helemaal goed gegaan. En de vraag van de Duitsers was verschrikkelijk. Ja. Uh, bijna alle gezonde mannen werden hier opgepakt, ja. gedeporteerd. En er zijn er hoeveel... Uiteindelijk teruggekomen? Hoeveel zijn er weggevoerd? Er we zijn er uh, uiteindelijk 552 omgekomen. Er zijn er 48 teruggekomen. En van die 48 zijn er nog 5 overleden binnen een heel korte tijd. Dus er zijn er 43 die hebben het echt overleefd. Wat doet dat vervolgens met een, een dorp in wederopbouw? Ja dat, dat, dat, ja, dat blijft een litteken, die gaat nooit meer weg en doet Litteken weer opengereten. Ja, ik weet niet of je het zo kan zeggen. Uh, als je met dat soort mensen, ik heb net even met een man staan praten waar zijn vader wel van weggevoerd is. Als je natuurlijk een tijdje met zijn man praat en die vertelt dat hij de Duitsers hier nog door het dorp ziet lopen. Ja. Dan, dan, uh, ja, dan komen die emoties weer boven. Dat is absoluut zo. Maar wat er nou ook verder gaat gebeuren, het is wel goed dat het gebeurt dat er over gesproken wordt. Ja, dat is altijd goed. Dat is altijd goed. Nou, inmiddels is ook de wagen van TV Gelderland uh, voorkomen rijden. De camera wordt eruit gehaald. Uh, nou, we zullen even moeten afwachten of er echt iets ligt, of, of er iemand ligt. En uh, ongetwijfeld wordt vervolgd. En dat uh, vernemen we dan uit uh, de media. Dankjewel vanuit Putten, Marielle Beers. Straks was het moord of zelfmoord. De dood van de Chileense president Allende wordt opnieuw onderzocht. Eerst nu het goede nieuws. Positief Toen ik hem hier op het terrein van de museumboerderij zag uh, en hij kocht spullen, toen dacht ik: ja, het, wel spannend. Wat, wat, wat gaat er mee gebeuren? Wat, wat ziet iemand uit Spanje, want wij wonen toen nog in Barcelona, in de streekdracht van Stapor. De zon is down. Sun is down. Ja, wat ziet de Spaanse modekoning Ricardo Ramos precies... in de klederdracht van Staphorst? Hij wilde de, de, de stoffen en de grondvormen van de onderdelen... Uh, gebruiken voor zijn nieuwe creaties. Nou ja, en daar is hij uh, super in geslaagd. Dirk Kok wordt er nog steeds laaiend enthousiast over... dat zijn Staphorst na 200 jaar... toch meegesleurd wordt in de vaart der Volkeren. Ja, ik vind het prachtig. En, uh, nou... Dit is, dit, is, dit is een geschenk voor ons, dat dit op dit moment tot ons komt. Ik zie het als een godsgeschenk. Uh, ja, en, en wat voor dessins en combinaties heeft Ricardo precies gebruikt voor zijn creaties? Nou, van een, van een staphorfter schort heeft hij een jurk weten te maken. En van een rok heeft hij ook een jurk gemaakt. Ja, nou, het, het, alleen om het... Het idee al te verwezenlijken, dat is al bijzonder. Want de Staphorst de staat niet bekend om zijn uh, contemporaine uitstraling? Nee, dat klopt ook. Maar de staffen zijn wel heel, heel mooi. Je kan er wel hele mooie dingen mee doen. Dus dat is dan de uitdaging om er hoort cultuur van te maken. De sun is down. The sun is down. Annette van Strik zet zich al heel lang in om tijdens het 200-jarig bestaan van Staphorst op 14 april feestelijk te kunnen uitpakken met een geheel nieuwe collectie in frisse tinten. Nou, ik zit onder andere in de werkgroep uh, Kleedgedrag en we gaan uh, wat dingen organiseren om Staphorst in een uh, positieve en in, in een ander daglicht te stellen dan dat het meestal uh, komt. En voor de vrijdagavond wordt er een muziekavond gehouden in de sporthal waar we de Hot Cultuur gaan doen. Maar dan kan die Spanjool dus mooi alles weggappen waar u al, al jaren mee bezig was. Dus mooi balen dan. Ja, aan, aan de ene kant wel ja, maar aan de andere kant is het misschien ook wel uh, ja, een bevestiging van uh, het mooie goed wat we op stapels hebben en wat je daar allemaal mee kunt doen. Mama, meneer kookt. Uh, zorgt de komst van zo'n verdwaalde vreemdeling, die Spanjaard, dan niet voor een enorme kloof in een modevast dorp als Staphorst? Uh, je hebt in uh, Staphorst twee verschillende groepen: je hebt televisiestaphorsters en de niet-televisiestaphorsters. Maar 60% van de. die wel televisie kijken. Ja, ja, ja, ja. Met 60%. En die, uh, ja, die zijn er wel enthousiast over. En, uh, een gewone klederderdag, show, daar krijg je geen staphorsters. Uh... Voor op de been. Die, die, die, die denkt van: Nou, dit heb ik weer gezien. En we lopen er zelf nog in. Dus, maar dit, hier, hier komen ze naartoe. Dus als ik het goed begrijp. zit half staphorst nu achter de naaimachine. Adieu, Parijs. Bienvenue, staphorst. En 14 april dan gaat u de catwalk op. Op die dag worden de nieuwe creaties getoond. En het zou natuurlijk heel bijzonder zijn. als Ricardo Ramos dan ook hier in Staport zijn modellen zou kunnen en willen tonen. The sun is down. The sun is down. Het goede nieuws kwam vandaag uit het modevaste Staphorst en werd u aangeboden door Sander Bartling. Het is negen minuten voor tien. De Chileense justitie gaat onderzoek doen naar de omstandigheden waaronder toenmalig president Salvador Allende in 1973 om het leven kwam. Chili is in de ban van dit stukje onverwerkte geschiedenis. Edwin Koopman, journalist en Zuid-Amerika-deskundige, goedemorgen. Goedemorgen. Waarom wordt dit onderzoek nu na 37 jaar uh, opgestart? Het simpele antwoord is dat het gewoon nog niet gebeurd was. Er zijn natuurlijk in de loop der jaren duizenden en duizenden zaken geweest... van marteling, verdwijning, moord, die wel zijn onderzocht. Maar uh, toen kwam eind vorig jaar de dienstdoende rechter... die dit allemaal onder zijn hoede heeft... erachter dat er nog een aantal zaken nooit geopend waren. 721 in totaal, en dit is er één van. Ja. Nou is al die jaren gezegd, althans dat is een beetje de officiële lezing... het was zelfmoord, want ja. uh, er kwam een staatsgreep van Pinochet... en uh, AYN heeft gewoon een einde aan zijn leven gemaakt. Ja, Nou, dat is inderdaad uh, de algemene uh, scenario wat wordt aangehouden. Maar er zijn ook altijd mensen geweest uh, die getuigen waren en zeggen... Dat die blijven, zijn blijven beweren dat het dus moord was. Um, het punt is dat het nooit echt goed is onderzocht. Er is uh, alleen autopsie gepleegd in een militair hospitaal. natuurlijk tijdens de dictatuur. Hè. Meteen 17 jaar lang uh, na die moord is er. of na de moord-of zelfmoord-dictatuur geweest. Um, de verse die daar naar buiten is gekomen is inderdaad bevestiging van zelfmoord. Maar ja, dat was door die militairen. Dus die, die hadden daar natuurlijk belang bij. Uh, nou, het idee is om dat nu eens goed, nog goed uit te gaan zoeken. op basis van autopsie en getuigenverklaringen. Want dat is wat er gaat gebeuren autopsie en getuigenverklaringen. Ja, dat is de bedoeling. Ja. Zijn directe familie en zelfs voormalige vertrouwelingen hebben uh, geen twijfel eigenlijk dat het zelfmoord was. Zo, uh, nee. Een van zijn artsen, uh, twee lijfwachten, hebben de dode Allende gezien in dat paleis van hem. half liggend op een bank, zichzelf door het hoofd geschoten met het pistool dat hij trouwens van Fidel Castro had gekregen. Ja, ja, en, uh, ja dan zou AK. je toch zeggen het is zelfmoord geweest? Ja, maar tegelijkertijd zijn de mensen die dus beweren dat het moord was, die hebben daar ook argumenten voor. Die zeggen dat in de, de schedel van Allende twee verschillende kogelbanen zijn uh, waar te nemen. Nou, dan kan het natuurlijk natuurlijk nooit zelfmoord zijn, want iemand die al één keer schiet... kan nooit een tweede keer schieten. Nee. En daarnaast zou ook het magazijn van die AK-47... dus die Kalashnikov van Fidel Castro... Uh, leeg zijn geweest. Nou, iemand die begint te schieten... kan nooit zijn hele geweer leeg schieten uh, op zichzelf. Nee. Dus dat zijn twee argumenten waarvan ze zeggen... dit moet goed worden onderzocht. Uh, het geluk is ook dat een aantal van die getuigen... gewoon nog in leven is en dus zou kunnen komen getuigen... over deze, deze hele zaak. Maar hoe kwam je eigenlijk aan dat uh, pistool van Fidel Castro? Nou, dat heeft uh, Fidel Castro uh, cadeau gedaan. en Het ja. was op zich niet zo heel bijzonder. Fidel Castro heeft... een aan, in de loop der jaren... aan al zijn bondgenoten wel pistolen en geweren cadeau gedaan... met mooie inscripties. Ook hier zat een mooi uh, gouden plaatje op. Uh, aan mijn vriend uh, Salvador Allende van Fidel Castro. Wij vechten voor dezelfde zaak. Zei het op verschillende manieren. En dat soort er allemaal in. Dus, uh, nou ja, goed. Het is natuurlijk wel triest dat dat geweer... uiteindelijk heeft geleid tot de dood van die vriend. Uh, waarschijnlijk. Maar uh, het, op zich was het niet zo heel bijzonder. Nee, wordt trouwens ook... Uh, want even, Allende was een, een socialist, hè. Uh, de, uh, er werd een staatsregering. Gepleegd door de rechter dictator Pinochet. Ja. Wordt ook de rol van de Amerikaanse CIA onderzocht? Ik heb daar niks over gelezen. Uh, in, eerdere, in andere gevallen, bijvoorbeeld Venezuela, waar ook een, een, een oude uh, held uit de geschiedenis wordt opgegraven. op onderzoek of de CIA betrokken was bij die dood. Uh, dat is nu niet het geval. Er wordt in ieder geval niet gesproken van. Uh, de Amerikanen zullen het wel gedaan hebben. De Amerikanen steunden wel die staatsgreep destijds. Maar ja. verder waren het gewoon authentiek Chileese militairen die hem gepleegd hebben. Ja. Maakt het eigenlijk wat uit of hij zelfmoord heeft gepleegd? Ik denk dat het wel wat uitmaakt. Alleen al het feit dat een aantal getuigen met hun getuigenis hebben gewacht. Een bevestiging dat het om zelfmoord ging tot het einde van de militaire dictatuur. Om ja, die militairen niet uh, te, te helpen indirect geeft al aan dat het toch maar een wat gevoelige zaak ligt. Uh, hoewel dus ook de familie heeft geaccepteerd... al die tijd dat het uh, ja, zelfmoord was. Dez, dit onderzoek is ook niet aangevraagd door de, door de familieleden. Uh, Niettemin zijn er ja, met name de wat radicalere aanhang... Uh, wat e extreem linkse socialisten die er nog altijd zijn... Uh, ja, die ervan uitgaan dat, uh, dat het dus uh, moord was. Uh, ja, voor een bepaalde groep is het toch belangrijk om te weten... dat misschien de militairen het inderdaad gedaan hebben... dat het geen zelfmoord was. Op zich... Uh, uh, nou ja, is het natuurlijk uh, aardig tussen aanhalingstekens... om de militairen nog een extra moord in de schoenen te kunnen schuiven... en te zeggen, dit was geen zelfmoord, maar zij hebben het gedaan. Ja, want wat zegt uh, het feit dat dit dus nu, nu opnieuw onderzocht wordt... over de verwerking van het verleden van die Groenta-jaren? Ja, nou, er is in Chili de afgelopen uh, nou, twintig, uh, ruim 20 jaar natuurlijk wel behoorlijk wat gebeurd. Uh, en zeker sinds de dood van Pinochet. Pinochet is in 2006 overleden. Hij heeft toch 16 jaar gedurende de democratie... hing dat toch nog een soort schaduw over die democratie. dat was Pinochet. Pinochet was in leven. Uh, in die tijd is er wel een waardescommissie geweest. Er zijn ook processen geweest. Maar ja, het, het bleef altijd een heel gevoelig onderwerp om over te praten. We weten misschien nog dat Pinochet op een gegeven moment... in 1998 in, in Londen is aangehouden. Ja. Eigenlijk is op dat moment in Chili ook een soort besef gegroeid... van ja, we moeten nou eigenlijk dat boek maar eens dichtslaan. Nou, de dood van Pinochet uh, zeven jaar later uh, heeft daar nog aan geholpen. Ja, en nu, dit, dit zou ik bijna kunnen zien als een soort laatste fase van... Uh, nu moeten we dat boek maar eens dichtslaan. Die 721 zaken moeten nu onderzocht worden, want over 10 of 20 jaar... Is er helemaal geen getuige meer in leven? Uh, laten we daar nu eindelijk eens uh, aan beginnen en een einde aan maken en deze hele periode voorgoed uh, achter ons laten. En het zegt wel degelijk wat over een, een soort behoefte om daar nou eindelijk eens een punt achter te zetten. Ja, en de media zitten hier bovenop. Het is het gesprek van de dag? Nou, zo erg is het nou ook weer niet. Het is, uh, ik denk dat het voor een bepaalde groep interessant is. Het is niet zo dat iedereen hier nu mee bezig is. Uh, Ten slotte is het toch ook alweer uh, uh, bijna 40 jaar geleden. Uh, Chilenen zijn bezig met de dag van vandaag en met de toekomst. Oké, okay, dankjewel, wel. Koopmans journalist en Zuid-Amerika-deskundige... over het onderzoek naar de doodsoorzaak van de toenmalige president Salvador Allende in 1973. Wij gaan naar het nieuws van 10 uur. En daarna zijn we bij u terug met de gemeente Den Haag. Die wil strenger optreden tegen kansloze en onwillige werkloze Oost-Europeanen. Dat blijkt uit de nieuwe integratienota van de wethouder. En die gaan we zo meteen spreken. En um, we gaan spreken met iemand die de zeven hoogste bergen op de zeven continenten heeft bedwongen. Allemaal na het nieuws van 10 uur met Jan van der Putten. Tot zo.